6 uur. Het NOS-Journaal. Mark Visser. Goedenavond. Beschietingen Israël, gazastrook, gaan door. Foute diagnose werd mogelijk 15 patiënten in Spijkenisse fataal. En Frankrijk stelt ambassadeur aan voor Syrisch verzet. Het weer, in de loop van de avond gaat het in het westen regenen. Morgenochtend bewolkt en regenachtig. En later op de dag wordt het droog en vanuit het westen breekt dan de zon door. Het wordt ongeveer 9 graden. In Israël en de Gazastrook zijn ook vandaag weer over en weer beschietingen geweest. Vanmiddag ging in Tel Aviv het luchtalarm af. En kort daarna klonk een explosie. Verslaggever Lex Runderkamp is in de Israëlische stad. Lex, heb jij er iets van meegekregen, die explosie? Ja, ik stond uh, te filmen op dat moment. Uh, toen het luchtalarm afging, uh, althans heb ik meteen de camera aangezet. Er was inderdaad een, een enorme luide explosie. Uh, iedereen dook. Uh, uh, het hotel in waar ik aan het monteren was. Uh, maar nu bleek al snel dat de granaat niet in de stad is geland... maar dat die is uit, de, uit de lucht is gehaald door ja, dat uh, ijzeren schild... dat de Israëli's uh, uh, op een aantal plekken bij de gatenstrook hebben staan... die gelanceerde raketten kunnen uitschakelen. Dus dat was de stad is een, uh, een, een grote raket uh, bespaard gebleven. Toch, ondanks de luchtaanvallen van Israël... Uh, blijkbaar kan Hamas nog altijd dus raketten afvuren. Ja, zeker. Want uh, het was vandaag nog een relatief rustige dag vergeleken met de afgelopen drie dagen, is mij verteld door, door mensen die hier uh, de afgelopen dagen waren. Uh, en ze leggen uit, maar, maar niet te min moet ik wel zeggen dat ik toch vandaag zeker 35 keer luchtalarm heb gehoord uh, op verschillende plekken in Israël, in de buurt van de, van de, van de gaasnacht. Dus het is wel, uh, het is een rustigere dag, maar het gaat gewoon door. Jij ja, bent ook bij de grens geweest hè, vandaag. Uh, die mobilisatie van het Israëlische leger. Uh, hoe staat het daar intussen mee? Ja, op de weg uh, richting Gaza-strook zie je voortdurend uh, groepjes uh, soldaten, reservisten, mannen die hun uh, ja, alledaagse werk aan de kant hebben moeten gooien en nu allemaal op weg zijn uh, uh, naar dat uh, grensgebied bij de Gaza-strook. Je ziet ze op parkeerplaatsen bij benzinestations, stations, bij daar komen ze, daar ontmoeten ze elkaar. Dan komen ze samen met de beroepsmilitairen die hun vervolgens meenemen naar kampen die hier uh, uh, worden opgericht. En waar die militairen, want uh, het zijn reservisten... Hè, die maar 30 dagen per jaar echt trainen. Dus die krijgen nu allemaal weer even een hele snelle opschriftcursus. Uh, ja. En wat ze gaan doen, wordt het een inval in Gaza. Dat blijft natuurlijk de grote vraag. Uh, ja, dus, uh, Natuurlijk willen ook landen het voorkomen. Bijvoorbeeld Egypte, die heeft zich opgeworpen. Hè. De Egyptische premier, die zijn van de week... Uh, dat ze een bemiddelende rol willen gaan spelen. Komt daar ook iets van terecht? Ja, dat is moeilijk in te schatten. Uh, de, de stemming hier in Israël is wel echt van... We, we hopen dat het Israëlische leger nu ingeraakt... omdat al nou, jarenlang er tamelijk veel raketten... op Israëlisch grondgebied zijn geland zonder dat er... Ja, al te hard werd ingegrepen of iets terug werd gedaan. Natuurlijk wel wat, maar niet op de schaal die nu plaatsvindt. Dus voor de Israëli's, die zitten wel heel erg van... het moet nu afgelopen zijn. Maar we weten ook dat er berichten zijn... dat Ki Moon van de Verenigde Naties... een bezoek gaat brengen aan de regio. Naar Israël komt, naar Westbank zal gaan. Dus er is wel veel politiek overleg, ook achter de schermen gaande. Dus dat maakt de situatie aannemelijk dat het nog wel eventjes zal duren... als ze al in beweging komen. Dank je wel, Lex. Verslaggever Lex Runderkamp. In Amsterdam in Amsterdam hebben ongeveer 200 mensen gedemonstreerd tegen de Israëlische aanvallen op de Gazastrook en ze willen daarmee solidariteit tonen met de Palestijnen. De organisatie rekenen op ongeveer 500 demonstranten. Het is allemaal rustig verlopen. De demonstranten die droegen Palestijnse vlaggen en spandoeken met teksten als Stop de aanval op Gaza en Vrijheid voor Palestina. De protest was georganiseerd door het Palestina Comité. En ook in andere Europese steden waren demonstraties tegen de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Onder meer in Parijs en Londen waren honderden mensen op de been. Het is misgegaan op de afdeling Cardiologie van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Spijken-Nisse. Vijftien hartpatiënten zijn mogelijk overleden na een verkeerde diagnose. Interimvoorzitter Gerrit Jan van Zoelen. In een aantal gevallen zijn de diagnoses gesteld door onze laboranten... En de cardiologen hebben uh, nagelaten om die conclusie van die laborant nog te checken. En zijn dus in een aantal gevallen mogelijk hebben ze een verkeerde conclusie getrokken. En dat is niet het enige, want ook zijn er fouten gemaakt bij het toedienen van morfine. Artsen zouden zich niet hebben gehouden aan de richtlijnen van stervensbegeleiding. We hebben helaas moeten constateren, althans dat moet er nog wel een keer bevestigd worden, maar dat in uh, een twintigtal gevallen, in, in 2010, dat twintig van de patiënten uh, in hun uh, eindfase toch een uh, morfine... Uh, behandeling hebben gekregen en ook aan de morfine uiteindelijk uh, overleden zijn. Het ziekenhuis heeft veel boze reacties van nabestaanden gekregen. Wat wij zullen doen, uh, wij zullen uh, alle gevallen nog, nogmaals zeer zorgvuldig onderzoeken. Dat doet de inspectie ook. We hebben hier overigens elk onze eigen verantwoordelijkheid erin. En we zullen uh, tegelijkertijd of parallel daaraan een, uh, een groep in het leven roepen... onder leiding van een externe cardioloog. En zij gaat alle nabestaanden per patiënt benaderen en daar ook gesprek mee voeren... en uitleggen wat er gebeurd is en waarom het gebeurd is. En kijken wat we daarmee moeten doen, want dat is natuurlijk heel vervelend. De afdeling cardiologie van het Ruwaard van Putten ziekenhuis... is begin deze week gesloten. De inspectie voor de gezondheidszorg is dus bezig met een onderzoek. Een komend half jaar staat het ziekenhuis in elk geval onder verscherpt toezicht. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. Frankrijk krijgt als eerste westerse land een Syrische ambassadeur... die de Verenigde Oppositie tegen president Assad vertegenwoordigt. Dat heeft president Hollande in Parijs afgesproken... met de leider van de Syrische Verzetscoalitie. Verder is er gesproken over een plan om de Syrische regio's die door de oppositie worden gecontroleerd onder VN-bescherming te stellen. Zo zou het mogelijk worden om hulpgoederen te krijgen bij de vele vluchtelingen in Syrië. En ook bepleit Frankrijk de opheffing van het EU-wapenembargo tegen Syrië, zodat het verzet bewapend kan worden. Een gesprek tussen de ex-vrouw van Marc Dutroux en de vader van een van zijn slachtoffers is afgeluisterd door een journalist. De ontmoeting was gisteren in de buurt van het klooster... waar Michel Martin sinds haar vrijlating woont. Jean-Denis Lejeune, de vader van het slachtoffice Julie... die schrijft op Facebook dat hij het voorval betreurt. Lejeune wil er verder niets over kwijt. Bij het gesprek met Martin waren twee bemiddelaars aanwezig. en Belgische media die schrijven dat de telefoon van een van hen... is gebruikt om het gesprek af te luisteren. Een Belgische krant zou het gesprek willen publiceren. De advocaten van Martin en Lejeune willen de publicatie voorkomen... en dienen een klacht in. Bij sportschool in Hoofddorp is vanmiddag een bommelding binnengekomen. Het pand van Manhoef Fight and Fitness en twintig naastgelegen woningen werden ontruimd. Tijdens het onderzoek van de explosieven opruimingsdienst was de omgeving in een straal van 100 meter afgezet. Er is niks gevonden. De sportschool is van Melvin Manhoef, een bekende Nederlandse kickbokser. Sportcentrum in Hoofddorp hield vandaag een open dag vanwege zijn eenjarig bestaan dan Sinterklaas, die is weer in Nederland, in Roermond. Over de Maas kwam hij aan het begin van de middag aan met zijn pieten. En dat zagen duizenden kinderen en ook verslaggever Mark Hamer. Ja, de boot en de vlaggetjes. En is ik de pieten. De pieten zie je ook al. En daar in het midden... Sinterklaas. Ietsje voor half één kwam de Sint dan toch aan in Roermond. Een iets kleinere boot, maar gelukkig op de kade stond wel zijn paard. Stress was er natuurlijk dit jaar ook weer bij de hoofdpiet. Sinterklaas zegt dat het goed komt. En dan is het meestal zo. Hoi! heeft niet meer stress gehad dan andere jaren? Nee, nee, nee. Het is eigenlijk, het het ieder jaar is het hetzelfde doen, stresslevel. Ja. En dat is heel hoog. <laughs> ja. Rijen, rijen, dik stonden de mensen in de straten van Roermond. Er werd zelfs opgeroepen om niet meer naar Roermond te komen. Maar toch waren het vooral de pieten die blije gezicht hadden. Alhoewel... ...sommigen toch wel wat moeilijk hadden. Zoals verliefde Piet. Ik ben natuurlijk stapel verliefd. En op wie is het nu? En ja, ik ben heel erg aan het zoeken, want ik ben er kwijt. Bent u er kwijt? Ja. ja. Sorry? Beetje, zeg ik? Ja, nou, absoluut. Ja. En na een half uurtje op het paard door de straten van Roermond... ...kwam de heiligman aan op de markt in Roermond. Daar was een podium en sprak de Sint tot alle kinderen en volwassenen van Nederland. Jullie morgen natuurlijk vanavond... Allemaal je schoen zetten. Ja? Dat is een rustig Dag Zwarte Piet, dag Sinterklaasje. Ja, Sinterklaas werd op meer plekken in Nederland vandaag binnengehaald. Bij de intocht in Maastricht raakten een vrouw en een meisje gewond... toen ze bekneld raakten op de sint En in IJmuiden is een stoffelijk overschot in het water gevonden. Het lichaam van een man zat vast onder een boot, vertelt de politie. Nu lag de boot um, in IJmuiden vlak bij de plek waar Sinterklaas zou aankomen. Wij troffen het lichaam aan omstreeks negen uur. En de intocht zou uh, drie uur later zijn, om 12 uur. Dus we hebben op dat moment uh, besloten in overleg met de gemeente IJmuiden... om de intocht te laten gaan en uh, onderzoek naar de overleden persoon... onder de boot uit te stellen. Het lichaam is inmiddels uit het water gehaald... en de politie kan nog niets zeggen over de doodsoorzaak. Sport. Vandaag de tweede dag van de wereldbekerwedstrijden in Heerenveen. En daar ging het op het eind van de dag ineens alle aandacht uit naar Sven Kramer. Bij het finishen van de ploegenachtervolging raakte hij op een ongelukkige wijze geblesseerd. Sebastian Timmerman, een beetje pechjaar lijkt het al wel te worden voor Kramer. is die vervelende val van de schommel en nu dit. Ja, dat, die vervelende val leverde hem een uh, rugblessure op. En nu in de laatste meters van de ploegenachtervolging probeerde hij als het ware een beetje naast uh, Koen Verwij te komen. Om zo goed mogelijk uh, te finishen. Nederland wint de ploegenachtervolging in uh, Barenkoor. Maar bij die finish raakt de schaats van Koen Verwij het been van Sven Kramer. Uh, dat was meteen eigenlijk wel te zien. Maar vervolgens liet Kramer iedereen wel even schrikken. En in verbijstering achter, toen hij uh, meteen na afloop van die ploegenachtervolging over de blauwe boarding heen sprong, en in de catacombe verdween. En dat deed hij met een van pijn vertrokken gezicht. en een beetje strompelend. Maar het nieuws dat zo'n beetje ons bereikt. nu vanuit dezelfde catacombe is dat het allemaal meevalt. Dat het vooral de schrik was. waardoor Sven Kramer onmiddellijk de catacombe in verdween. Dat hij wel een wond heeft aan dat been. Maar dat lijkt allemaal mee te vallen. Natuurlijk is dat het even afwachten. hoe dat morgen aanvoelt. Maar de blessure van Sven Kramer aan dat been. valt dus allemaal heel erg mee. Dankjewel, Sebastiaan Timmerman. Maar het Leenstra die heeft bij de eerste Wereldbekerwedstrijden zilver gepakt op de 1500 meter. De Nederlandse moest alleen Christine Nesbit voor zich dulden. Het verschil tussen de twee was niet heel erg groot. Uh, ja, Het is wel mooi dat ik nu bevestiging krijg. Zeker omdat ik nog steeds niet helemaal het gevoel heb dat ik eigenlijk zoek. En als ik dan zo dichtbij ben en het gaat toch in de wedstrijd wel weer goed, dan is dat wel ja, heel lekker. Leenstra dus tweede. Lotte van Beek pakte het brons. En andere individuele Nederlandse medailles werden gepakt... door Jan Smeekens en Kjeld Nuis. Smeekens werd derde op de 500 meter. Nuis moest op de 1000 meter genoegen nemen met een derde plek. En daar was de Nederlandse kampioen niet tevreden mee. Ja, ik, ik baal eigenlijk best wel van, ja. Je ziet iedereen hier gewoon kapot gaan. En je denkt, oh, het is best wel zwaar. Kijk wat het wordt, kijk wat het wordt. En ik kwam best wel lekker in mijn race, de eerste 200. Maar dan komen de kleine vuisten erin. dat denk je, nou, nu maar doorgaan en alles op dat laatste rondje gooien. Ja, dat, dat lukt dan aardig, alleen uh, is het niet voldoende. En uh, heb ik wel een mooie bronzen medaille, maar op naar de volgende keer, denk ik. En de meter werd gewonnen door Danny Morrison. En zoals Sebastiaan Timmerman al vertelde, de Nederlandse mannen dus wonnen goud op de ploegenachtervolging. In Rusland is de Nationaal Kampioen op de 10 kilometer betrapt op EPO. Het gaat om Sergei Lizin. Hij reed vorige week 34 seconden van zijn persoonlijk record af. Lizin hangt een schorsing van twee jaar boven het hoofd. En als de b positief is, mag hij dus niet deelnemen aan de Olympische Spelen in zijn eigen land in Sochi. De Tsjechische tennissers staan na twee dagen op voorsprong... in de Davis-Cup-finale. Thomas Berdig en Radek Stepanek die wonnen met dubbelspel... in vier sets van hun Spaanse tegenstanders. En het slaat nu 2-1. Morgen valt de beslissing in Praag... en dan staan er nog twee enkelspelpartijen op het programma. Verkeersinformatie. Wijn als is het op de weg? Dag Mark. Er is nog steeds veel vertraging op de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Zijn dit weekend uitgebreide werkzaamheden op het knooppunt Hoevelaken. De verbindingsweg naar de A1 naar Amsterdam is dicht. Dat veroorzaakt file op de A28 tussen Maarn en Hoevelaken 6 kilometer. Belangrijkste nieuws. De beschietingen tussen Israël en de Gazastrook gaan door. Vanmiddag was er weer luchtalarm in Tel Aviv. en Israël zegt een raket uit de lucht te hebben geschoten. Door een foute diagnose zijn mogelijk 15 hartpatiënten in spijkenissen overleden. En Frankrijk heeft als eerste land een ambassadeur aangesteld voor het Syrische verzet. Tot over het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NTR met Pavlov. U hoort het. Volkswagen Bedrijfswagens zetten onderhoudsprijzen vast. Voor bedrijfswagens die al een tijdje in bedrijf zijn.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 Michael, ik zit met een probleem. We hebben de verkeerde smartphones geleverd gekregen. En nu hebben we dus die radiocommersers lopen, maar met de verkeerde aanbieding. Dus uh, die moeten we zo snel mogelijk stoppen. Oké, okay, dus we hebben een probleempje. Nou, heb je, heb je een momentje? Ja, tuurlijk. Oké, okay, daar ben ik weer, hoor. Het is gelukt. Binnen drie à vier werkdagen is hij uit de lucht. Hè? Binnen drie à vier werkdagen? Dan zijn we hartstikke failliet, man. Ja, geintje, joh. Het is al gebeurd. Je kent ons toch? De Media Maatschap. Korte lijnen voor lange relaties. Al tien jaar lang. Beste reizigers, welkom op deze thalys met bestemming Parijs. Het is vandaag 29 euro en buiten is het 29 euro. Wij feliciteren Rob die zijn 29ste euro viert. Maar vraag aan zijn 29 euro's om het rijtuig niet om te bouwen tot een uh, discotheek. Bij Thalys ziet u alleen nog maar kleine prijsjes. Profiteer tot 3 december van duizenden tickets van 29 euro. Een reis van 3 januari tot 2 maart met Thalys naar Parijs. Thalys, van harte welkom. Voorwaarden en reserveringen op thalys.com Van veel landen zie je alleen iets op tv als oranje voetbalt. Een grasmat. 360 Magazine geeft een complete beeld. Elke twee weken het beste uit de internationale pers. Lees nu acht nummers voor 15 euro. Ga naar 360magazine.nl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 Dit is Radio 1, NTR, Pavlov, Marcia Welman en Henk van Middelaar. Goedenavond, welkom bij Pavlov, het Radio 1-programma over het menselijk gedrag. Het kabinet gaat niet nivelleren en dat vinden veel Nederlanders niet rechtvaardig. Wie werkt, moet beloond worden, want succes is een eigen verdienste. Straks aan schrijfster Ingrid Hogevorst en aan socioloog Nico Wilterdink de vraag... Of succes echt een eigen verdienst is en falen eigen schuld. En we hebben muziek van Mark Lotterman. Maar eerst gaan we het hebben over de wereld van de mediums en het paranormale. Bij ons aan tafel zit de Vlaamse theatermaker Lieven Grijzen alias Gilly... die met zijn theatervoorstelling Iedereen Paranormaal... Uri Geller, Char en Derek Okovie op de hak neemt... door hen te imiteren en te ontmaskeren. En hij toert momenteel door Nederland... Uh, Gilly, uh, de Volkskrant uh, noemt jou de anti-Shar. Ja, mooi hè. Wat een geweldige titel. Ja, <laughs> je bent ik, er ik, trots op hè? Ja, ja. Ik, ik, ik was er zelf nooit op gekomen. Ik vind dat een, een, een, een vlag die de lading dekt. <laughs> <Ja>. <laughs> Want um, uh, je laat uh, toeschouwers zien hoe, hoe zij te werk gaan. Um, uh, waarom wil je types als Char en Dirk ook over een maskeren? Um, omdat het bedriegers zijn. Het zijn charlatans, het zijn ze zijn bedriegers. Ze zijn niet wat ze zeggen, wat ze kunnen. Um, of ze, ze zijn niet wat ze beweren te zijn. En, en er zijn gewoon heel te, veel te veel misbruiken. Maar Hoe ik weet ben, jij dat? Uh, omdat ik. Um, Eigenlijk, iedereen denkt dat dat mijn doel in mijn leven is. Een kruistocht tegen de, de paranormalen. Maar eigenlijk wil ik gewoon een, een, een theatervoorstelling maken. Rond het paranormale. Met uh, gewoon dingen doen uh, zonder een zesde zintuig. Maar dan wel heel goed doen alsof. Um, en gaandeweg kwam ik tot de vaststelling... Als ik die technieken aan het bestuderen was... Dat die mensen eigenlijk voor een groot stuk... Dezelfde dingen doen als ik doe. En daar zijn dan de... de de, de platte bedriegers gaan dan nog een stapje verder, want die, die gaan ook dan nog eens technieken gebruiken die wij als illusionisten gebruiken. Want ik ben een illusionist, ik, ik creëer illusies. Nu. Um, het overgrote deel van die mensen denkt echt dat ze een gave hebben... omdat ze dat zo verteld worden. En, um, en dan gaan ze boeken kopen en cursussen volgen... om uiteindelijk ook weer heel veel geld... aan diezelfde kleine groep van echte charlatans uh, te hangen. En eigenlijk is, is, um, zijn mijn pijlen vooral gericht op die groep. Hmm. Maar je, je, je zegt, uh, je gelooft er dus niet in... maar betekent dat dat, er ook, dat dat ook niet bestaat? Ja, dat kan ik niet zeggen. Zolang ik niet elk medium op de hele wereld gesproken heb... Um, kan ik dat nooit zeggen natuurlijk. Uh, dus dat zal ook nooit gebeuren. Wat ik wel weet is dat alle mensen die ik wel gesproken heb... gezien heb en aan het werk gezien heb... dat ze allemaal zo fake als de pest zijn. En daarnaast is er nog een tweede element uh, waar ik mij op baseer. En uh, wat mij nog meer in overtuigt dat het inderdaad wereldwijd hoogstwaarschijnlijk niet zal bestaan... is uh, er staat heel veel geld klaar voor een medium... Um, in Amerika staat er een miljoen dollar klaar, in Vlaanderen staat er een miljoen euro klaar. En je? het enige wat je moet doen om dat geld binnen te halen als medium is gewoon doen wat je zelf zegt te kunnen, maar onder gecontroleerde omstandigheden. En dat geld klaarstaan, bedoelt u, daar kan je mee verdienen? Als, als... Dat geld staat op een bankrekening uh, vastgezet bij een deurwaarder. En een persoon... Oh, dat is een een, een soort... Uh... Ja, de Sisyphusprijs heet dat. Ja, ja, ja, In Amerika ja, ja. is het een million dollar challenge. Bij dus ons als je het... kan aantonen dat er een geest bestaat, of een medium, dan is dat ja, geld... Ja, als je iets paranormaal kan doen, dan win je gewoon het geld. En mensen... In, char bijvoorbeeld begint er niet aan omdat ze zelf heel goed weet... dat ze bedriegt en, en gewoon niet, helemaal niet is wat ze, wat ze denkt... of wat ze beweert te zijn. Derek Ogilvie heeft het daarentegen wel geprobeerd. Die is op een week tijd twee keer finaal op zijn bek gegaan. Wat uh, heeft hij gedaan dan? Om het aan te tonen? Hij werd getest in Probeerend. Engeland door een universiteit. Door professor French. Hij is dan, is dan een paar dagen later vertrokken naar Amerika... om die million, million dollar challenge bij James Randi... de James Randi Foundation te proberen. En... Um, en daar is het helemaal fout gelopen. Wat heeft hij gedaan? Um, de test die werd af overeengekomen. Want het is dus altijd zo dat zo'n test gemaakt wordt... samen met het medium in kwestie. Dus ze vragen gewoon wat kan je... en hoe denk je dat te kunnen bewijzen. Dan wordt dat op papier gezet. Die test wordt uitgewerkt. In zijn geval was het... Hij beweert dus dat hij met baby's kan spreken, met kinderen, op telepathische wijze. En zijn test was, er stonden tien stukken speelgoed, genummerd van één tot tien. Er zat een koppel met een kindje van een jaar of vier, vijf, denk ik. Hij zat in een kamer helemaal apart, geluidsdicht, hij kon niks zien, niks horen. En dan moest dat kindje gewoon uit een zakje een balletje trekken, waar ook weer tien balletjes zaten genummerd van één tot tien. En het corresponderend stuk speelgoed werd aan dat kind gegeven. En dan moest hij proberen te zeggen welk stuk speelgoed dat kind vast had. En dat lukte hem dus niet. En ze hebben, ze hebben er tien gedaan. Ze hebben dat tien keer op, op rij gedaan. En vooraf was afgesproken: als je er zeven op tien haalt, kunnen we zeggen dat dit experiment min of meer en geslaagd hoe is. haalde hij? U mag raden. Eén. Inderdaad, u bent paranormaal. U bent proficiat. Ja. Dat wist u nog niet. Maar... <laughs> maar dan zie je hem echt huilen als een baby uh, achteraf. Van I know I'm not a fraud, ik weet dat ik echt ben, ik ga gewoon. Maar wat verf... is zijn verklaring dan dat het niet lukt? En wel, maar voilà, daar zijn we dan. Dan is het altijd wel iets waardoor het net niet lukt. Of het was hun dag niet, of er was in dit geval waren er veel te veel negatieve vibraties. Oh, yeah. En daar heb ik vorig jaar dan, uh, heb ik daar ook eens op gesprongen. Uh, Dacht ik van oké, okay, dat excuse altijd van die negatieve negatieve vibraties, zodra er een scepticus in de buurt is, lukt het plots niet meer. Omdat er te veel negativiteit is. Ik... Ja, maar ja. En daarom dacht ik van, ik, laat, ik ga al die negatieve vibraties eens wegnemen... en we gaan gewoon een feestje organiseren. Het balder helderzinden. Vorig jaar hebben we dus in Amsterdam het balder helderzinden georganiseerd. Ik heb uh, flyers ontgestuurd naar alle paranormale organisaties en personen die ik maar kon vinden... Met alle informatie behalve de datum en de locatie, omdat het enkel voor echte paranormale was. Maar gespeend van elke negativiteit, dus gewoon een leuk feestje. Ja, het verslag staat op YouTube. Uh, er was geen kat. Mag ik iets vragen? Wat doe je met de oude witse waarsechter? Dus die erin op de kermis? Want het heeft natuurlijk altijd bestaan. We horen ja. uh, uh, het. De in het Hoger Forst. Die ja. hebben we nog niet gehoord. De waarzegster. De waarzegster eh, Wel. Um, een van de drijfveren waarom ik zo ge, ge, die boel zo wil aanvallen... ...is gewoon omdat... Ik ben afgestudeerd als ergotherapeut... ...en ik, stond, ik was stagiair in een uh, psychiatrie, psychiatrische instelling. En er zat een meisje van 24 jaar... ...dat al meer dan zeven jaar in een instelling zat... ...in een zware psychose omdat ze op 16-jarige leeftijd naar een kermis geweest was, bij een waarzegster geweest was, en dat mens had haar verteld dat ze ging sterven in haar 18e levensjaar. Oh. Oh. Ja, inderdaad. Dus dat kind, ja, een pubermeisje is gewoon er helemaal beginnen op flippen, in een psychose geraakt en er ook nooit meer uitgekomen. En dat zijn misdadige toestanden. Iedereen zegt, dan, ja, dit is allemaal zo erg niet... die waarschijnlijk Maar dat zijn de uitwassen. En, en de, de lijn van het een naar het ander... de overstap van de ene kant naar de andere kant is... is zo dun dat het niet zonder gevaar is. En is dat dan ook jouw drijfveer... om, uh, uh, om deze mediums aan te pakken? Um, als ik dan zie hoe het, hoe het van, vandaag de dag nog steeds gebeurt... ook Gilvy, zeg ik, twee keer op zijn bek gegaan... niet kunnen bewijzen wat hij beweert te kunnen. En hij gaat gewoon door. Hij komt nu binnen twee weken terug naar Nederland. Ik heb, ik heb de, de inkomprijs in 35 euro. Verschillende voorstellingen zijn al uitverkocht. Dan, dan vraag ik me echt af van mensen... ja, Jullie willen gewoon bedrogen worden. Ja, want vier op de tien Nederlanders, die gelooft Ja, erin, blijkbaar. He? Dus ben we gaan er met boter en suiker gaan we erin. Ik ja. heb wel eens gehoord dat Pim Fortuyn uh, door een waarzegster zijn uh, dood is aangezegd. Ja, maar dat is ook weer zoiets. Dat was ik ergens. Maar en, u gaat ook uh, sterven, is... weet u dat? Nee, nee, nee, maar, uh, nee, maar hem is deze gewelddadige dood verkouwd. Ja. Maar dat, ja, maar dat zijn van... Ik kan die, die voorspellingen. Dus een, het, een, ik heb een boek gepubliceerd, ook uh, vorig jaar. Iedereen Paranormaal. Met technieken, zoals die gebruikt worden door waarzeggens en toestanden. Nu, die mensen werken met uh, cold reading. Of in het slechtste geval, hot reading. Hot reading is als je weet wie er gaat komen op consult. Tussen aanhalingstekens. Dat je uh, op Google, overal gaat rondzoeken naar informatie van die persoon. Cold reading betekent, iemand komt binnen, je weet er niets van... Maar je begint op zodanige manier ermee te spreken dat je alle informatie eruit haalt en dan achteraf terug in de mensen hun gezicht gooit al komende van gene zijde of van een overleden kat of weet ik veel wat. En dat is wat Char bijvoorbeeld doet. Hè? Wat dat die is begint, ch wat Char bijvoorbeeld doet. Uh, Zij, met medeklikkers ja. te strooien. Wat Char doet is, uh, is um, eigenlijk de hele cool is gewoon als paragnost zeg je dan van, kijk, ik ga van alles aanvoelen ik krijg allemaal indrukken, maar die zijn allemaal heel vaag. Bekijk het als, als door een, een bedampt venster dat je, dat je kijkt. Je ziet de, de grote vorm, maar Jij zal de details sneller zien dan ik, want jij staat aan de andere kant van het venster. Dus als je wil dat deze reading succesvol is, want je betaalt uiteindelijk 60, 70, 100, ik weet niet hoeveel euro. Als je wil dat deze reading succesvol is, dan moet je mij helpen. Met andere woorden, doen die mensen niet anders dan zoals wij vroeger als kind allemaal puntjes op een blad hadden die genummerd waren. En dan moesten wij de lijntje. lijntjes trekken en ja, gaandeweg kwam dan de tekening zichtbaar. En die en mensen kijk. doen net hetzelfde. Henk, jij bent wel eens naar zo'n uh, nou, een medium ik, geweest. Ja, ik, ik ben een keer uit pure nieuwsgierigheid naar uh, Jomanda geweest. God, ja. En ik wist niet wat ik zag. Het was een soort kermis voor mij, want mensen hadden brood en, en, en cola bij zich en ze verheugden zich er enorm op. Maar terwijl ze daar aan het spreken was, toen dacht ik: ja, maar het is niet alleen lol voor jullie. Ik kreeg de indruk dat het hun echt wat deed. Ze dachten: daar staat een medium. En kijk, die mensen op het podium die, die liggen te shake op die bedden. En Een soort plechtige stilte mm -hmm. daden neer in die hal van Tiel. En toen reed ik naar huis en toen dacht ik... Ja, het is bullshit, dacht ik. Maar goed, voor die mensen die er nou in geloofd hebben... is dat nou zo erg, dacht ik. Ja, dat, dat is ook mijn moreel punt natuurlijk. Als het een troost is. Ja, maar waar troost het en waar begint het bedrog? Jomanda heeft waarschijnlijk veel mensen getroost. Maar ze ook, ze, er is ook iemand... Dood, en één ja. iemand van wie we het weten... en waarschijnlijk zijn er nog wel andere mensen. Sylvia Mellekam, bedoel ja. Ja. Ja. dus als, als, als zo iemand aan een persoon zegt van... Kijk, ik, uh, ik ga jou even instralen. Je um, um, krijgt hier een flesje water mee met positieve gestraalde energie. Leg dat onder je hoofdkussen. Mm -hmm. er je tanden mee of was je oksels mee. Ik weet niet wat ze er moest mee doen. Maar de kanker die zal vanzelf verdwijnen. Ja. Met de gevolgen van dien, Steve Jobs heeft net hetzelfde voorgehad. De, de, de grote baas van Apple vorig jaar. Net hetzelfde. Heeft kanker. Gaat in de eerste plaats naar alternatieve genezers. Komt na een maand tot de vaststelling van... Dit, blijkt hier, dit werkt niet zo, zoals ik het verwacht had. En toen was het te laat. Ja. En van, welke, van welke psychologische trucs maken de meeste mediums gebruik? U, u deed net over uh, Chana, hè, die dan zegt: ja, ja. Uh, je moet meewerken. Maar Jomanda dan? Um, maar Jomanda. Um, zij, zij maakt, ja, er, er waren er ook blijkbaar mirakels op dat podium. Uh, spectaculaire genezingen, et cetera. Ja, genezen zonder dat er een ja. bloed en een mes en zo. Ik ben nooit naar jouw man, naar na Tielge, dus ik weet niet hoe het daar aan in zijn werk ging. Maar er is bijvoorbeeld een andere, Dave, uh, David Ginn. Benny, Benny Ginn. Nooit van gehoord. Dat is een Amerikaan die ook zo de hele wereld... die komt in, in Vlaanderen in het sportpaleis. Ik denk, kun je vergelijken hier met de Ahoy. Uh, het Ahoy, zo enorme grote hallen... waar duizenden mensen zitten. En daarvan is geweten dat uh, als de mensen dan toekomen... om, om de, de hele show te zien... dat er medewerkers klaarstaan met rolwagens. En als ze iemand zien afkomen die heel moeilijk te been is... of die op kruk loopt, dan gaan ze naar toe en zeggen ze... kijk, we bieden u aan, we gaan u brengen tot waar u moet zijn, ze, laat, ze laten ze gewoon in die rolwagen zitten en ze duwen ze gelijk het podium op. Ja, dan is het niet moeilijk om een lamme te laten lopen. <laughs> en dat zijn dingen die, die effectief gebeuren. Ja, dus we worden, we worden gewoon echt bedoeld. Het is bedrog van de bovenste plank en inderdaad, mensen worden er soms door gelouterd, vinden troost, maar het lijntje dat de volgende stap naar misbruik zowel psychologisch als fysisch. Maar, maar financieel. Er, zijn ook, er zijn toch ook gewoon... Uh, uh, het, het is toch ook theater? Dus het is toch ook vermaak? Mensen komen daar toch ook gewoon om te kijken wat er, wat er gebeurt? Het is, wat ik doe is vermaak. Wat zij doen, als zij beweren dat ze echt contact hebben met gene dan zijn ze aan het liegen. Dan is het geen vermaak, dan is het bedrog. Als mensen naar mij komen, weten ze vooraf dat ze gaan bedrogen worden. Want ik ben altijd heel eerlijk over het feit dat ik heel oneerlijk ben op het moment. Maar, maar nou, nou, nou, zegt, nou nou ben ik bijvoorbeeld naar de kapper geweest... en nu zeg jij tegen mij... of ik vraag aan jou, uh, nou, wat vind je ervan? En je vindt het eigenlijk helemaal niks... maar je zegt, uh, nou, hartstikke leuk. Ja. Dan ben je toch eigenlijk ook aan het liegen? Maar dat, het is voor ja. mij prettig als jij zegt, ja, uh, haar ja, leuk. Maar dat is vrij duidelijk. Ik, ik, ik ga er ook... Je kan er ook niet veel, niet veel verder in gaan. Zo is. Iedereen vertelt dagelijks kleine leugentjes... Om, om gewoon voor de lieve vrede. Van, uh, de, de klassieker is ook van... is mijn, mijn kont niet te dik in deze rok? Ja, die rok heeft er niks mee te maken. kan je ook niet zeggen. Nee. <laughs> dus dat, zijn zo, dat is wat anders. Maar, maar het, het punt maar is... Het, ja? Maar het is zo interessant... Ja. Dat, uh, dat deze mensen... net zo lang bestaan als dat er mensen bestaan. Uh -huh. Ik bedoel, dus het is wat, zo oud. In de oudheid was ja. het... Dus jouw vraag ge... is, waarom zijn wij zo gefascineerd ja, door dat paranormale? Ja, het Omdat... de zijn er altijd geweest. Iedereen Circus, willet. kermisachtige types... Die mensen de toekomst... Want ja, we willen ja. namelijk zo vreselijk graag. En, en de toekomst. Nico wilde dus natuurlijk heel. Uh, ik bedoel, van oudsher was het een onderdeel van religie. Ja, Magie, me, religie ja, enzovoort. Ja, en, medische ja. mannen. In. Men zegt soms dat uh, prostitutie het oudste beroep ter wereld is. Maar ik zou twijfelen. Ik denk dat die, dat eigenlijk het oudste beroep ter wereld is. In, in elke cultuur vind je die magiërs en die dingen. Maar dus, waarom, waarom, waarom lukt het? Omdat mensen het zo graag zouden willen. Ze waarom? zouden... Maar zou jij het niet fantastisch vinden als je nog eens met, met je overleden ouders of grootouders mm -hmm. zou kunnen spreken? Iedereen zou dat fantastisch vinden. Ik ook trouwens. Um, maar ja, het, het lijkt er steeds meer op dat het echt wel niet kan. Dus wij nemen ja, geen met je, genoegen met vinden? onze beperkte... En uh, waarschijnlijk... vermogens, dat we ook maar een zijn. Ja, dat we gewoon een, een, een speldenprikje zijn. Bill Hicks, comedian, Engelse comedian... Die, die omschrijft het als... We're nothing but a virus on shoes. Dus <laughs> dat we gewoon een, een woekering virus van de natuur zijn. Virus op, op schoenen. Zijn. Ja, een woekering van de natuur. En wij worden geboren. En het enige wat we zeker zijn is dat we, dat we gaan sterven... Dus alles ertussen, ja, maak er het beste van, is eigenlijk meer mijn motto. We zoeken, we zoeken dus mensen die verleden en toekomst met elkaar kunnen verbinden. Want wij staan hier ergens en we weten dus... het verleden mm -hmm. kennen we niet en de toekomst kennen we niet. Dat is natuurlijk heel aantrekkelijk... Het verleden ken je wel als je een beetje opgelet hebt. Nee, je, uh, je wilt met grootvader spreken. maar grootvader is al dood. of met overgrootvader. Ja, ja. Dus wat zij doen is eigenlijk verleden en toekomst met elkaar verbinden. Nou ja, en het is een enorme ook, uh, Men wil gewoon ook bijvoorbeeld als men ziek is, wil men genezen worden. Nou, ja. Dat gaat dus niet altijd. He, met de gewone geneeskunde ja. uh, lukt dat niet altijd. Dus mensen gaan dan naar Jomanda bijvoorbeeld. Ja. of gaan naar Loer dus, uh, voorbeeld. En, en zo komen we eigenlijk vrij organisch op die, die alternatieve geneeswijzen. wat ook weer zoiets is. Maar dat is een hele andere, of eigenlijk een discussie ja, het een er, andere keer. Ja, maar het heeft er een klein... Het heeft er uh, iets uh, mee te maken. Omdat mensen zijn, zijn gegroeid vanuit gewoon stammen... waarbij het heel belangrijk was dat je luisterde naar de ouderen van de stam... als die zeiden van je kan beter niet drinken in die rivier... dus de krokodillen, ja, de dommeriken deden het wel... wie niet luisterde en die was weg, de slimmeriken En zo zijn we eigenlijk gegroeid om op veel vlakken liever de buurvrouw te geloven... die door een ajuin onder haar oksel te smeren van een verkoudheid afraakte... dan de medische wetenschap... die al honderden jaren de boel effectief wetenschappelijk aan het onderzoeken is. En dat zijn al die factoren die zorgen dat zo'n mensen succesvol zijn. Nog even heel kort. Um, uh, want uh, uh, je zegt al, uh, uh, ik maak theater. Uh -huh. Bij mij is het allemaal niet echt. Maar je maakt gebruik van dezelfde technieken. Ja. Um, zijn er dan wel eens mensen die na afloop naar je toe komen... En, uh, en toch niet geloven dat jij geen medium, medium bent. Vast en zeker. En dan is het echt om helemaal gek te worden van... ik zeg letterlijk op het einde van mijn voorstelling... alles wat u vanavond gezien, gehoord en ervaren heeft, was een illusie. En dan effectief komen mensen na de voorstelling naar mij... sommigen met zo'n uh, geheime, heimelijke bliksel van... hé, hey, maar jij vertelt niet alles betekenende van, je hebt wel een zesde zintuig, maar je zwijgt erover. En dan, de, dan om voor mij dan het onderscheid te maken tussen de charlatans en de mensen die heel eerlijk zijn, want het overgrote deel gelooft echt heel eerlijk dat ze, dat ze er één hebben, maar, maar doen naar mijn gevoel al zelfbedrog. Maar die echte charlatans, die komen dan af. Het enige wat jij doet, is doen alsof je geen zesde zintuig hebt om Waarom? de hele concurrentie... Van de martenvegen vegen en zo al het geld in uw zakken te kunnen okay. steken. Gewoon de essentie van het paranormale circus. Money. Jilly, uh, je toert nog door, uh, tot half december door Nederland... en komt in maart volgend jaar weer terug. Informatie over uh, waar en wanneer je precies uh, ergens bent... Uh, vind je op jilly.be. En ik had muziek aangekondigd in het begin. En daar zit hij. een man met een gitaar. Hij heet Mark. En Mark, van, uh, Mark Lotteman gaat voor ons zingen. I miss you.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 Mark Lotterman uh, met het nummer I Miss You... dat uh, van zijn uh, zojuist verschenen cd Fanny uh, komt. Meer informatie over waar hij uh, te horen is en waar hij allemaal optreedt... Uh, vindt u op zijn website marklotterman.nl. U luistert naar Radio 1. Tot 7 uur Pavlov. In Pavlov spreken we vandaag met theatermakker Gilly... met schrijfster Ingrid Hogevorst en met socioloog Nico Wilterdink... Afgelopen weken is er heel wat te doen geweest over de nivelleringsplannen van het nieuwe kabinet. In de ogen van veel Nederlanders zijn die plannen niet rechtvaardig. Want in strijd met de gedachte dat succes beloond hoort te worden, en falen afgestraft. Maar in hoeverre is succes onze eigen verdienste? En falen onze eigen schuld? In Git, eh, hoge vorst, we hebben je uitgenodigd vanwege een roman die een paar jaar geleden is uitgekomen, Spiegels... waarin een van de hoofdpersonages uh, zich nogal verzet... tegen die opgelegde solidariteit. Maar eerst aan jou de vraag. Jij bent recessente bij de Telegraaf. Bij nee, Trost... nee, nee al lang niet meer. Oh, niet meer? Ja? Nee, nee, nee. Of vanaf 2016 niet meer. Oh, oké. Okay, nee, nee, nou, nee, nee, hoe slecht ik die krant lees. Voor de TROS nee, nee, ja, nee, nee, nee. Nieuws Show in ieder geval. Ja. Je, je schrijft romans, dus je bent redelijk succesvol, zou je zeggen. Vind je dat eigen verdiensten? Tuurlijk. Zeker eigen verdiensten. Succes is ook eigen verdiensten, maar op falen eigen verdiensten is... Kan... Eigen uh, schuld. <laughs> ja, nou ja, ja. maar ik kun je ook zeggen verdiensten natuurlijk. Ja. Hè. Uh, succes heeft vele vaders uh, uh, en als je faalt is er natuurlijk mm. niemand die zegt uh, dat hij jou daarbij heeft geholpen. Mm. Dus in die zin staat de mens alleen. Maar zeg je hiermee dat ik zo ver gekomen ben, dat is ook echt 100% aan mijzelf te danken. Nou, in mijn geval wel. <laughs> maar voor de anderen alle, kan ik iets spreken voor alle anderen die hier zitten <laughs> nee maar kijk als je het mij persoonlijk vraagt dan zeg ik natuurlijk is dat zo hier heb ik hard voor gewerkt ik had een bepaald doel en ik heb nog meer doelen ja. en dan ga ik achteraan maar als je het filosofisch ziet is het natuurlijk niet vol te houden want er speelt ook nog zoiets als toeval ja. en hoe weerloos staat de mens nee. uh, tegenover het toeval ik, ik vraag nu even aan Nico Wilderdink uh, Emire dus hoogleraar van de UvA en sociologie. Uh, je zou zeggen, ook niet mis... Uh. Eigen, ja, en dat is natuurlijk geheel eigen verdiensten, dat begrijpt u wel. Ja, het is in het algemeen zo, Dus wat ik net hoorde, dat, dat is wat de meeste mensen zeggen. Uh, succes wordt meestal aan de eigen verdiensten toegeschreven, inderdaad. Ja. En falen aan de omstandigheden. Hè, dus als, als mensen falen, dan zeggen ze, ja, dat komt door de omstandigheden. Dat, uh, dat, dat, ja, ik heb ons in de pech gehad of uh, ik ben tegengewerkt. Terwijl als het succes is, dan is het juist, komt het juist voor het ja. jezelf. Nou, daar zie je al aan, dat, dat, dat klopt dus eigenlijk niet. Hè? Maar in uw geval, kunt u daar geven ja. een percentage ongeveer van... nou ja, ik heb, ik, ik heb ook een kruiwagen gehad of ik kom uit een bevoorrecht milieu... dat is dan toch niet een eigen verdienste. Precies, Dat, maar je, nee, je kan het niet in percentages uitdrukken. Nee, maar we... uh, Alleen al niet, omdat het omdat het, uh, het een als het ware uit het ander voortvloeit. Je kan wel zeggen, het, het is inderdaad eigen verdiensten. Je, je, je moet bijvoorbeeld uh, flink je best doen, je moet, je moet hard werken mm -hmm. om iets te bereiken... Dat is eigen verdienste. alleen dat is eh, als het ware mede voortgekomen... Uit je, bijvoorbeeld uit je opvoeding en uit, uit, uit wat je van huis uit hebt meegekregen. En, en dat in mijn geval, ja, ik kom uit een... Uit een u, taal... u gaat naast de microfoon, houdt houd bij de microfoon. Oké, okay, oké. Okay. Ja? ja? Ik kom uit, een, uit een, een, een, een hoog opgeleid milieu, zeg maar, academisch milieu. Ja? Dat heeft mij mede gevormd van, ja. van, van kind af aan, zeg maar. En je moet ook maar geluk hebben met de hersens die je hebt meegekregen. Natuurlijk, natuurlijk. dat ook. ja. Je zou kunnen zeggen, het is ook geen eigen verdienste. Maar ja, zo, zo is het inderdaad helemaal niks. Eigen <laughs> nou ja, verdienste. het is wel mooi als we dat een beetje relativeren. Maar waar, kom, waar, waar komt die uh, gedachte vandaan dat succes een eigen verdienste is... en falen, onze eigen schuld... Nou ja, Het is al een beetje aangegeven, als je inderdaad succesvol bent... dan is het natuurlijk heel prettig om te denken... Uh, dat komt doordat ik ja, door mijn eigen verdiensten... Maar wat is de zin, uh, wat is de zin van, dit, uh, van deze vraag eigenlijk? Uh, uh, nou ik vind ja. het niet zinvol. Je kan ook zeggen, succes betekent dat je heel erg goed gefaald hebt. Dus uh, uh, ja, succes gefaald? kan ook ja, het resultaat zijn van genoeg falen. Dit, dit, dit, dit, dit nu wordt het ik heel kritisch, Nee, maar ik bedoel succes. Wat is nou succes? Succes zo. is zo'n een, een relatief begrip. En dat heeft met geluk te maken. Op een gegeven moment zeg je, ja, ik ben gelukkig. Ik heb bereikt wat ik wilde bereiken. Mm -hmm. Dat is mijn eigen verdienste. Ik heb dat geluk voor ogen. En, uh, nou, dus... Uh, want ik weet mensen... Kijk, er zijn genoeg mensen uh, die uh, in andere mans ogen heel veel succes hebben. Bijvoorbeeld heel veel schrijvers. Maar zelf de lat zo hoog hebben liggen... en steeds hoger en hoger dat ze en, en zichzelf. hoger... helemaal niet vinden nee. dat we succes hebben. Maar de relevantie van die vraag komt er wel voor... uit de gedachte wat, er de we, of uit wat we de afgelopen weken gezien hebben. Dat, dat er een soort opstand was... ja, we gaan toch niet allemaal betalen voor de minima, de feestjes. Hoorde ik van een eh, VVD zeggen... we gaan niet het feestje van de minima betalen. Dat hoeven wij niet te doen. Met andere woorden... Wat wij bereikt hebben, hebben we echt aan onszelf te danken. En zij moeten het ook maar zover schoppen. Ja, dus kijk, in, in dat die zin is weer een vind andere ik dat vraag. wel. Want falen, falen is natuurlijk. Uh, uh, falen, dat is je eigen schuld. En te delen... Uh, het is helemaal niet je eigen schuld. En falen betekent... Uh, wij, uh, je, als je succes hebt, moet je ook delen. Een overheid mm -hmm. moet zeker een burger aanspreken... op zijn soli solidariteit met, met de minder minderbedeelden. Dat falen, vind ik heel erg goed. Falen is, is niet je eigen schuld. Maar je kan toch ook gewoon op je luier, la, lauren rusten... en verder uh, uh, niks aanpakken... en dan wel mopperen dat je, um, uh, dat je geen werk kan vinden. Ja, maar daar is altijd een reden voor, natuurlijk. Daar is altijd een reden voor. Iemand kan depressief zijn, iemand kan niet durven, iemand kan niet de mogelijkheden hebben. Dus dat is allemaal zo zwart-wit. Kan, het, kan het niet gewoon aan jezelf liggen van dat je denkt: Nou, ik heb eigenlijk, ik wil wel van alles, maar ik heb eigenlijk geen zin om er iets aan te doen, Of iets voor te doen. Of ja, het dat het heeft te maken dan met hoe, hoe iemand zijn geluk formuleert. Ik denk dat het allemaal te maken heeft met geluk. En je kunt natuurlijk, uh, wij leven in een samenleving waarin geluk vooral is als dat je heel goed verdient. Uh, dat je, je, nou, je kunt bijvoorbeeld zeggen, ik wil, ik wil mijn kinderen kunnen onderhouden... of ik wil mijn kinderen de mogelijkheid kunnen bieden om ze te laten studeren. Mm -hmm. uh, dus ik moet daarvoor een, een, een hoeveelheid geld hebben. Dat is geluk, ja. huiselijk geluk, gezinsgeluk. Maar wat ik me afvroeg, of die gedachte van... succes is echt mijn eigen verdienst en vader eigen schuld... is dat altijd zo geweest? Of is daar in de loop van de tijd toch iets in verschoven? Ja, dat Nico, is, uh, wil te denken. Ja, ik denk dat je kan zeggen, dat is de laatste... De laatste uh, 20, 30 jaar is dat in onze maatschappij sterker geworden, die ja. gedachten. Dat, dat, dat, dat, uh, dat er winners en losers zijn, ook die hele uitdrukking. He, er zijn winners en losers. Dat hele denken in termen van, uh, van ja, sommige mensen hebben het gemaakt... Ja. En, en die zijn dus succesvol. He, en dat zijn de grote voorbeelden. Uh, en waarom dat is die inderdaad gedachte sterker erin geworden, gekomen? Waardoor andere mensen, dat is natuurlijk het vervelende daarvan... zich eerder mislukt voelen ja. he, en ontevreden voelen. Maar waar komt he, met, die gedachte met, vandaan? Uh, nou, dat, bijvoorbeeld in het onderwijs wordt al heel sterk de nadruk gelegd op, uh, op, op dat, dat, dat uh, er onderscheid wordt gemaakt tussen kinderen die goed presteren en die minder goed presteren. Via citotoetsen enzovoort worden kinderen gesluisd in een bepaalde richting. Er wordt ook een enorme nadruk gelegd op dat belang van doorleren, doorstuderen. Ook, ook politiek, zeg maar. Zoveel mogelijk mensen moeten hoog opgeleid worden. Waardoor er dus een, een, een categorie mensen is... die dat dan niet lukt. En die zich dan mislukt voelen. Bijvoorbeeld omdat ze niet zo verder komen dan vmbo bijvoorbeeld. Wat zo langzamerhand het stigma heeft gekregen. Nou, als, je, ja, als je op het vmbo eh, komt, dan ben je mislukt. Dat uh -huh. is ze sterker geworden. Vroeger was het, als het ware, ook vanzelfsprekender... dat mensen in hun eigen milieu bleven, zeg maar. Hè? Dus een, een arbeiderskinderen die bleven in datzelfde milieu. Die hadden ook niet de ambitie om uh, hoger op te komen... of veel minder in ieder geval... En was het dus vanzelfsprekend dat ze, dat ze net zoals hun, hun vader ook, ook uh, van ah ja, plantarbeider zouden ja, spreek je wel worden. over 100 jaar nee, geleden. Nee, misschien heeft. niet over 100 jaar geleden. Het grote jaren... cadeau van de verlichting is natuurlijk de tegenwoordig. Nee, de nee. de jaren list, 50, Ik kom uit een in, plattelandsgemeente. In de jaren 50, boerenjongens die slim waren moesten toch naar de land een tuin mochten niet ja, door leren. Ja, precies, precies, precies. Dat, was, dat was, heel was in de jaren 50, uh, 60 van de vorige eeuw was dat nog heel vanzelfsprekend. En daarna is dat heel sterk veranderd. Is die nadruk meer komen liggen op inderdaad uh, prestaties, doorleren enzovoort. Dat correspondeert dus ook met feitelijke verandering, namelijk inderdaad de samenleving is opener geworden. He, is, is opener geworden en daarmee ook competitiever geworden. Dus je zegt eigen uh, geluk is maakbaarder geworden. Uh, dat in ieder geval het idee. Het succes. Is, het idee ja, ja. is dat het maakbaarder geworden. En, en voor een deel is dat ook inderdaad werkelijkheid. He, mensen hebben ook meer kansen gekregen. Dat kan je wel zeggen. Alleen dan is er de illusie, en dat klopt dus niet, dat er nu zoiets is als gelijk van kansen, die bestaat namelijk niet. Nee. Je kan wel zeggen, er, er is meer gelijkheid van kansen gekomen, maar wat dat betreft is er nog altijd grote ongelijkheid. En die is ook, uh, die zal er ook altijd blijven bestaan. Ja. Maar dat, uh, uh, dat besef, dat is lang niet bij iedereen denk ik zo aanwezig, want het valt me dan op dat mensen niet vragen: uh, wat heb ik eigenlijk nodig in deze crisistijd? Nee, is het rechtvaardig dat ik moet inleveren? Ja, nou ja, kijk, ik denk dat dat niet typisch iets is voor deze tijd. Namelijk dat als, als, als, uh, als inderdaad mensen te horen krijgen... dat ze een, uh, een paar honderd uh, euro per maand minder gaan verdienen... dan voelen ze zich bedreigd... en dan zullen ze ook argumenten verzinnen waarom dat verkeerd is... En dat argument dat ligt dan voor de hand om te zeggen... ja, maar ik heb er toch zo hard voor gewerkt en ik ben een, ben een hardwerkend iemand... en ik heb het met eigen inspanning allemaal bereikt... en nu gaat die regering gaat mij eh, 400 euro in de maand afpakken. Schande. He, dus dat is een, een, een begrijpelijk soort uh, redenering. En, maar het past ook heel erg bij inderdaad een ideologie die nu bestaat. Een hele sterke ideologie. He. Als je veel verdient, dan heb je dat aan je eigen verdiensten te danken. Ja, en, en dat je, klopt en, lang niet altijd. Ja, en, uh, en ook dat je niet meer hoeft te delen. In de christelijke uh, beschaving was delen... Je, uh, je goederen delen, je geld delen... maar ook je ideeën delen, of je gedachten delen... of emoties delen. Het delen, dat stond natuurlijk... het, het meeleven met de anderen, is een... Een belangrijk goed binnen de christelijke beschaving, binnen nu. We zitten in die, hele, die, hele, uh, die ultra-individualisering. Dat het alleen maar is, ik ben er en religie is weggevallen. Is dat delen dus niet meer? Denk aan mensen, ik hoef, het, ik hoef niets meer te delen. Het is ook een en ik van, denk dat ik... dat een kwalijk iets is, want ik denk dat we wel moeten blijven delen. Want als de mens niet meer deelt. Als je, nou begint bij je geld en goederen, oké. Okay. Maar ook je kennis niet meer deelt, bijvoorbeeld. Of je, je, je, je, je kunst niet meer deelt. Of je gedachten niet meer deelt. Dan dat ben je niks. Dan, dan is er op een gegeven moment niks meer. Dat kan alleen maar tot eenzaamheid leiden, tot depressies. Uh, ja, tot niks. Dat is het, het grote zwarte niks. Want uiteindelijk, de zingeving van de mens ligt bij het delen. Denk maar we, we vragen toch niet om delen? Er wordt, we moeten inleveren. Dat heeft een hele andere associatie. Nee, je deelt dus je geld. Je, je, jij hebt een hoog salaris. En dat is, men vraagt dus, de overheid vraagt dus... Als je nou zo hoog zit, je zit boven die grens... deel dat dan via de belasting... Met de armen. Dat is, dat is, daar, daar komt het ja. op neer. Nivellering is het delen van je goederen. Je betaalt meer belasting op je huis, meer belasting over je. En ik denk dat uh, we daar heel erg goed uh, in doen. Om, want ook als samenleving ben je trots als je iedereen uh, in de boot houdt. Want... Maar, maar, maar uh, Spekman van de PvdA die zegt. Nivelleren is een feestje. Ik kan me voorstellen dat, je, dat dat voor sommige mensen wel zo klinkt van ja. Ah, maar hoe zeg, ik ga niet voor een feestje eh, donder op. Ja, dat was, een, mag Nico, ik, ja, dat was ik? natuurlijk een, een wat provocerende uitspraak... waarmee je dus ja. mensen nog eens extra kwaad maakte. Dat is natuurlijk heel duidelijk. Aha. Mensen die al boos waren, die werden nog ja. extra boos. Maar goed, het is natuurlijk duidelijk dat. zeg maar, nivelleren betekent dat. de meerderheid profiteert daar natuurlijk van. Het is ook wel degelijk zo. Je zei dus van. He, die, die, die, he, er is veel weerstand tegen die nivellering. Maar uit alle enquêtes blijkt. dat de meerderheid van de bevolking. vindt dat de inkomensverschillen. te groot zijn. En ja, dat die best wat, wat kleiner ja. kunnen worden. Kun je ook dus te veel nivelleren, eigenlijk? Uh, dat, is niet, dat, dat, dat kan in zoverre dat uh, stel dat de nivellering zo ver gaat dat, uh, dat mensen inderdaad helemaal geen uh, prikkels meer hebben om zich in te spannen dan, dan zou het te ver gaan een functie inderdaad, van inkomensverschillen is natuurlijk dat dat ook een soort iets is, hè? Een, een, een beloning is voor, voor hard werk bijvoorbeeld. Mm -hmm. Als mensen hard werken, dat ze dan meer gaan verdienen bijvoorbeeld, of dat ze uh, uh, carrière maken, daar doen ze dan hun best voor. Nou, dat wordt onder andere niet alleen maar, want dit wordt ook uitgedrukt in termen van status en waardering die je krijgt enzovoort, maar onder andere ook in beloning. Nou, stel nou dat iedereen het precies hetzelfde zou verdienen... dan zou dat dus wegvallen. Dan zouden we toch wel in de, in de problemen komen. Wat zou er dan gebeuren? Uh, een hele rare groep. Uh, dan, uh, dan, uh, de, de, ja, t, inderdaad, ten eerste zou dat alleen maar gerealiseerd kunnen worden... door een soort bijna totalitaire samenleving... Ja. waarin je dus ja. uh, heel erg... He, waarin je alles wat mensen uh, extra gaan verdienen wordt onmiddellijk wegbelast. Dus. Dat betekent ook dat dat enorm gecontroleerd zou moeten worden... Uh, en het zou dus betekenen dat mensen uh, uh, uh, uh, uh, dan inderdaad uh, uh, werk zouden gaan saboteren. Want ze zouden gaan denken van ja, uh, als, ik, als ik helemaal niks doe, dan krijg ik nog altijd evenveel. <lacht> dus wat een onzin eigenlijk om te gaan werken. Het lijkt mij ook niet, ik geloof ook niet dat, dat er iemand is die dat, uh, die dat bepleit. Maar mijn eigen standpunt is, er kan e echt nog wel geniveleerd worden in onze samenleving zonder dat dat dat soort nadelen heeft. Wordt de samenleving er gelukkiger van? Eh, eh, er zijn aanwijzingen dat, dat ook inderdaad dat de samenleving daar gelukkiger van wordt. Dus dat het, het welzijn van mensen uh, groter wordt in een meer egalitaire samenleving. Dat bepaalde problemen dan minder worden, minder spanningen in de samenleving zijn. He, dat er meer, ja. meer cohesie is in de samenleving. Uh, mensen ook minder bang zijn om bijvoorbeeld terug te vallen in armoede. He, dus dat zeggen de middenklasse in Amerika, die is heel bang om, om, om arm te worden. En dat levert een soort spanningen op. Uh, en, en dat is inderdaad, wat dat betreft. Egalitaire samenlevingen die scoren hoger op allerlei indicatoren van cohesie, welzijn, minder, minder psychische problemen zijn. Ja, het biedt, ja het, het biedt veiligheid. Het biedt veiligheid, veiligheid. En dat is heel erg goed. Ja, ja. Dus de overheid ja. moet zeker die zorgplicht. Ja, dus dus ja. Dat, dat, dat, dat die basis Handhaal. van dat minimum, uh, minimum uitkering biedt een, inderdaad een soort veiligheid. Ja. Maar uit de vraag van Mascha proefde ik van. als we te veel gaan nivelleren gaan we dan nog wel uh, onze talenten echt tot het uiterste exporteren? Nou, kijk, dat zeg ik dus. Dat, dat is natuurlijk uh, wat ik al zei van als je te veel gaat nivelleren... dan gaan mensen you know, dan, zou ik zeggen, dan worden mensen lui en dan kan het allemaal niks meer schelen... en dan uh, gaan ze werk saboteren. Uh, maar kijk, ik denk dus niet zo dat... dat, dat uh... Is het dan je eigen schuld? <laughs> dan is het je eigen schuld, hè? Als je dan niks doet, ja. Ja, want dan kies je daar als het ware voor. Ja. Dan, zou je kunnen, maar dan is dat ook eigenlijk een hele verstandige keuze. Je zou kunnen zeggen, het is rationeel vanuit eigen belang, is dat een, een rationele keuze. Ja. Tenzij mensen natuurlijk uit zichzelf willen ze ook wel graag werken, maar toch, hè, dat is, uh, ja, dan, dan is dat heel verstandig eigenlijk. De en, Antichar uit uh, België zit hier ook nog aan tafel, Julie. Uh -huh. um, je ja. bent ja. <laughs> uh, illusionist. Hoe is het eigenlijk in België? Delen mensen daar graag? Goh, ik denk in Vlaanderen dat wij voornamelijk het voorbeeld aan Nederland nemen. Als het gaat over benefietacties en fundraising toestanden. Dan zie je hier altijd die miljoenen binnenstromen. Bij ons is eindelijk die vlam ook een beetje overgeslagen. Maar ik denk dat bij ons. Hetzelfde, niveau, nee, hetzelfde soort evolutie is, een beetje een verrechtzing: um, kerken lopen leeg. Inderdaad, in de tijd, het christendom, islam geven allemaal uh, alternatieven en, en vertellen mensen eigenlijk wat ze, dat ze dat moeten doen, dat ze moeten delen. Um, want nu, iedereen zoekt het zelf zo'n beetje uit. En en langs de andere kant zie je dan de, de politieke wereld... die nog altijd het systeem van, van Julius Caesar gebruikt. Verdeel en heers, jaag mensen schrik aan. Um, en dan kan je doen wat je wil. In de tijd waren het um, de buitenlanders, um, dan waren het de Noord-Afrikanen... later is het nu, nu het Oostblok... en nu plots zijn het de Walen waar we schrik moeten van hebben. En zo is er altijd wel iets wat ze vinden. En heel veel mensen gaan daarin mee. En, en wat je niet kent... Boezemt angst in. Hm. En inderdaad, om daar dan. Um, dan da worden onmiddellijk die, die, die lijnen doorgetrokken. van ja, bijvoorbeeld dat nivelleren. Um, mensen die werkloosheidssteun genieten. jaren aan een stuk. zonder er iets voor te moeten doen. dat zijn inderdaad wantoestanden. maar dat zijn ook maar extremen. Er zijn. Nou, is, zo... is denk ik minder geniveleerd dan Nederland. Uh, nou, die verschillen zijn bijna. Okay. Er zijn, zijn er nauwelijks hoor. Dus de inkomensongelijkheid in Nederland en België verschilt heel weinig van elkaar. Ik, ik, ik dacht dat België altijd ietsje lager scoorde op de uh, landen die zich heel gelukkig noemen. Dat zit altijd volgens mij iets. Of doet, doet u nooit weten, mee met die enquête? Ik, <laughs> <laughs> mij, ma, zo'n enquêtes is mij vragen ze nooit iets. Ik, hoor, ik lees het altijd in de pers wat die resultaten zijn van die enquêtes. Ja. Maar als ik, als ik rondloop en. en um, Zowel in Vlaanderen als... Alleen ik ben vandaag <coughs> excuseer, de hele dag op, op stap geweest in, in Delft. Het mooie Delft. En dan hier ook in Hilversum. En als je dan rondloopt, dan zie je gewoon restaurants uh, die vol zitten. Cafés die vol zitten. Winkels waar mensen in en uit lopen. Dus zo slecht zal het nu wel ook niet zijn voor die mensen die denken dat ze schrik moeten hebben... omdat het hier zo slecht is. Ja. Er zijn een heel, een, een heel aantal mensen die inderdaad problemen hebben nu financieel. En dan hoor je dan die, die verschillen van CEO's, wat die verdienen. Zelfs als ze hun werk niet goed doen, uh, ontslagen worden... en er nog eens een, een ontslagpremie uh, opstrijken Miljoenen, zoals bij ons de schuiting van de, de Fordfabriek Hoor je dan twee dagen nadien dat die man daar vertrekt met een bonus van... ik weet niet meer hoeveel miljoen, maar gewoon schandalig veel... Ik ja. wil te Wiltedink zorgelijk knikken. Ja, nee, dat is, dat, dat is ook een ontwikkeling geweest. Dat aan dat die toppen van het bedrijfsleven uh, steeds meer uh, geld uh, is verdiend. En die uh, zeggen dan en, toch, wij werken zo hard. Ja. He, dat, ja dat, maar, is is oh, het een verhouding, vraag ik me dan af. Of ze, of ze zeggen, dat, dat is de markt die dit dicteert. Dit is marktconform, deze beloning. Dat is ook een hele mooie <laughs> rechtvaardiging. Nou, uh, wij zullen zien hoe het in Nederland verder gaat. Uh, maar hier is een pleidooi gehouden voor eerlijk delen. Vra Zo is het. Absoluut. Tot zover Pavlov. Met dank aan onze gasten Ingrid Hogevorst, Nico Wilterdink en Gili. Uh, luisteraar, als u wilt reageren, stuur ons dan een mailtje. Dat kan naar pavlofradio.ntr.nl. Straks langs de lijn. En wij zijn er volgende week weer. Graag tot dan. Dag. Fijne avond. Informatie, educatie en cultuur. De beste buitenlandse documentaires. Across the world, the Fed is the symbol of the integrity and the reliability of our financial system. Gesprekken en reportages met makers en kenners. Ik werd opeens geroepen om te vluchten naar het toilet. It was not my willing to go to the toilet. I don't know why I was there. Daar was kennelijk een engel. Morgenavond, tussen kwart over zes en acht. Die film gaat naar mij smaak over verbijstelling.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 Opium, de kunst- en cultuurtalkshow met Cornel Maas. Met vanavond acteren of zingen. Wat is de echte passie van Carice van Houten? En hoe moeilijk is het om André Hazes weer tot leven te brengen? Hoofdrolspelers Martijn Fischer en Chantal Jansen... vertellen hoe zij dat doen in de musical Hij Gelooft in Mij. Opium, vanavond, kwart voor elf, Avro, Nederland 2. Er is een nieuw Nederlands magazine... met zo'n 25.000 buitenlandse correspondenten. 360 magazine...